Mark Visser met het NOS Journaal. Vrouwen die werken op dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. De verschillen lopen op tot 4,3 procent, zegt het college voor de rechten van de mens... na onderzoek bij zes van de 37 hogescholen. De onderzoekers bekeken vijf functiegroepen. In één van die groepen verdienen vrouwen juist wel meer dan mannen. Volgens het college is het vaak geen kwade opzet van de werkgever. Het verschil kon ontstaan doordat het loon wordt vastgesteld... op basis van salarisonderhandelingen in plaats van relevante werkervaring. 16 tennissers uit de top 50 zijn de afgelopen tien jaar verdacht van matchfixing. Volgens de BBC en BuzzFeed zouden zelfs wedstrijden op Wimbledon zijn gemanipuleerd. Ze baseerden zich op geheime documenten van klokkenluiders. De BBC wil niet zeggen om welke spelers het gaat. De Nederlandse tennisser Robin Haase zegt dat de verdenkingen al jaren spelen. Hij is naar eigen zeggen nooit zelf benaderd. In Noord-Brabant zijn vorig jaar verreweg de meeste spookrijders gemeld. Verkeersinformatiedienst kreeg ruim 100 meldingen. In meer dan 20% van de vallen ging het om een snelweg in Brabant. In Utrecht en Zeeland waren vorig jaar de minste spookrijders. Totaal aantal spookrijders bleef de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Voor de kust van Nieuw-Zeeland is een toeristenboot in vlammen opgegaan. Alle 60 mensen aan boord konden zichzelf in veiligheid brengen door overboord te springen. Een boot van de Nieuw-Zeelandse kustwacht en een paar andere boten in de buurt hebben iedereen uit het water gehaald. Twee mensen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke Utrechtse serieverkrachter staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Gerard Tee van 52 uit Nieuwegein staat terecht voor vier verkrachtingen, waarna DNA van hem is afgenomen. En hij werd eerst verdacht van 22 zedendelicten, maar in de meeste zaken is er niet genoeg bewijs. Dan het weer, het is koud. In het noorden en oosten kan het mistig zijn... en de komende uren los dan de mist op. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het wordt min 3 in Groningen... en rond het vriespunt in het westen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A1... Amersfoort richting Amsterdam, bij knooppunt Muidenberg 14 kilometer... Op de A2 van Den Bos naar Utrecht bij Knoopend Everdingen, 12 kilometer. Na 4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag Zuid en Dorp 14 kilometer. Na 6 richting Muiden, tussen Knoopend Almere en Muidenberg, 12 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 7 kilometer. Na de 12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug, 7 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen, 3 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 van Zandvoort op zaterdag. Uh, Zandvoort, nogmaals een middag, Je hoorde Brian Adams op de radio met I'm Gonna Run To You. In uur twee de volgende onderwerpen. Ja, het was met de eerste uurtje wel, hè? Ja, het was gezellig, trouwens. Dus we gaan uh, wel gezellig. Weg gaan er ook heen, hè, de art dinner. Ja, zeker. Gaan we gezellig dus tweetjes uh, even een uh, ja, uh, acte de présence geven. Dag ladies. Terwijl, terwijl de dames het uh, pand verlaten, <laughs> gaan wij weer het tweede uur in van Zandvoort op zaterdag.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 De het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is de nieuwe single van Geico, en die heet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 They're tired of waiting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 Op de vraag van raadslid Sandbergen of ze later raadslid willen worden... zeiden een aantal volmondig nee. Nee? <laughs> Ik had ja verwacht. Ja. Maar... De jeugdraad kiest dus voor een schoner Zandvoort begint bij jezelf.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 I take team my dear. I like my toast done on one side.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 Meer informatie over dit uh, jazz-aan-zee-concert... en over alle jazz-aan-zee-concerten kunt u altijd terugvinden... op de website wwwtalassa 18nl www 18nl Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Dat was hem. De evenementagenda weer genoeg te doen hè, de komende dagen.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 My folks react That it's only the thrill A boy meeting girl While attract It's physical Only logical You must try to ignore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 Zelfde de zaterdagmiddag bij CFM. De Zandvoort op zaterdag met What's Love? Got to do with It's Het is 13 minuten overal vier. Ik zit eventjes uh, CFM uh, TV te lezen, Albert-Jan. Ja. En ik zie dat er weer een uh, programma terugkomt bij CFM. Klopt. Heel even weg geweest. Heel even, even weg geweest. Het komt ja. weer terug. Ja, luisteraars. Op, op de vrijdag tussen 5 en 7 uur hadden we het programma Zandvoort draait door. Ja. Nou, Zandvoort draait door. Komt ja. terug. Maar ja. dan anders. Dan anders. Maar dan anders. Oké. Okay.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 En dat was Milka Janssen en de Stolen Dance. John Ford. Ja, een lekkere gouden oude nu van Charlie Ritz. Hier is The Most Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the most... I lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartache that the morning brings. I know I'm wrong, I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful?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 Je opa stilte is, want het deed.